Live vanuit de Hoofdstad. Dit is Radio 501. Nu op Radio 501. Texteldromes en rock'n'roll met Dave en Patrick. Ja, welkom bij Dex and Drums Rock'n'Roll. De, de, de terugkeer van Dex and Drums Rock'n'Roll naar Paradiso. We hebben natuurlijk al Woel daar uh, in dezezelfde kelder uh, mogen interviewen. We staan hier uh, onderin Paradiso in de katacomben. Ik vind, ik vind het erg gezellig. Ja. Weer zo'n beetje een wisseling van sfeer en zo... Uh... Maar um, ja, wat doen wij hier eigenlijk? De ja, Grote Prijs van Nederland. De Grote Prijs van Nederland. Die uh, vandaag de uh, hele dag door Radio 501 gecoverd wordt. Reportages, interviews, uh, muziek, dat soort dingen. Allemaal vanuit Paradiso. En tussen, de, tussen die bedrijven door uh, draaien we wat muziekjes voor je. Ja. En uh, ja, wat je precies allemaal kan gaan verwachten, dat is eigenlijk voor ons ook al een beetje een verrassing. Want we hebben allemaal mensen die door, de, door Paradiso heen struinen. op zoek naar artiesten uh, voor uh, praatjes en dat soort dingen. En, en we, we, we hebben zometeen in ieder geval nog. Uh, uh, please be friendly. Die hebben, die hebben opgetreden, en daar, daar gaan we zo even wat van laten horen. Oké, okay. maar uh, voor nu eerst eventjes de uh, Beastie Boys: Make some noise. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. My e sip on Prosecco, dressed up like Tino my coffee playing Dino in the casino Wanna lucky number, Ask like Dino I'm on a competition like a flamethrower My rhymes age like wine as I get older I'm getting bold, the competition is waning I got the ball and I see the lane in <laughs> We got a party on the left, a party on the right We want a party for the man the fucking right to fucking ride Yes, I'm rocking on a falling you whist know, when, when I get ripped You want to a busy lick to trickies, you got lifts Yeah, I I'm just ripping when I catch MCs This time for ain't clippin' clipping I fly like a hawk, I'm betty and an eagle A ski-go, skip stuff design like a beagle My ego is all Van de grote Prijs van Nederland. Ja, je de de Smashing Pumpkins. Uh, en, uh, heb ik dat verhaal wel verteld? Dat ik bij de Smashing Pumpkins in de klas gezeten heb? Ja, dat, dat verhaal dat heb je zeker verteld. <laughs> heb, ik zeker een, <laughs> heb ik dat al honderd keer verteld? Tot in en treuren, vriend. Ik, zou ik het nog een keer vertellen? Of niet? Ja, joh, als jij het verhaal nog een keer wil <laughs> ja. vertellen. Nee, uh, die zanger uh, die uh, Billy, uh, Billy Corgan. Billy Corgan die heeft natuurlijk zo'n typisch hoofd. En een klasgenoot van mij, die, die leek daar ontzettend op. En toen ging ik eens om me heen kijken. En we hadden ook echt zo'n blonde uh, schoonheid die, uh, die dan de, de bassist was gewoon. Dar Darcy, Darcy was dat ja. dan, inderdaad. En we hadden ook een Aziatische jongen in de klas. Dat was J James Ia. ja. Ja, Had jij ook wel Chamberlain zitten dan? Of, uh? Nee, dat weet ik dus niet. Ik weet, ik niet, ik weet niet hoe die drummer eruit ziet eigenlijk. Oké. Okay. Nou, ja, een beetje, en, beetje verlept, maar... maar ja. Toen op een gegeven moment viel me dat zo op. En toen uh, zei ik dat tegen een paar, uh, paar vrienden. En die zeiden, verdomme, het is gewoon waar ook, joh. Toen hebben ze ook naast elkaar gezet van, nou echt... Het het <laughs> hebben ze ook een keer opgetreden. Nee, dat niet. Nee. Dat, uh, dat weet net niet. Ach ja, uh, Please Be Frank. Die, ja. hadden we al, die hadden we al beloofd, hè? Dat is een soort, uh, soort orkest eigenlijk. Uh, viool, percussie, alt viool, cello, van alles zit erbij. En... Uh... Ja, die hebben een, een album hebben ze gefinancierd met Cellaband. Dat is cool. Dat is, dat, dat, dat Bands dus. die dat doen, dat vind ik echt uh, respect. Ja, maar het is grappig dus. Want wij kennen natuurlijk, bij hebben nooit van Please Be Frank gehoord. Maar ze zijn toch bekend genoeg om dit voor elkaar te krijgen. Dus uh, dat vind ik leuk. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Please Be Frank, The Art of Suffering, zou gespeeld. André Rieu is er niks bij, vindt u niet? Het Please Be Frank Orkest. Dit liedje heet The Art of Suffering. Het gaat heel diep, hè? Zo'n titel, dan verwacht je ook wel wat, toch? The Art of Suffering. <tied> Falling through lost spaces Ja, naar het uh, schijnt heeft hij een uh, geweldige optreden gegeven gisteravond. de Twee avonden geloof ik zelfs. Jeetje, echt waar? En, uh, ja, hij, hij, hij zat nog bij de Wereld Draai Door ook uh, gisteravond. Ja. Alle, alle, of alle meisjes uh, waren helemaal uh, idolaat. Ja, maar dat zijn de meisjes sowieso al een beetje van Ben houwer Ja. Het is meisjes, een beetje bij, meisjesmuziek, meisjes, hè? Meisjesmuziek. Maar ja. dat, dat maakt niet uit. De, ja. Die moet je er ook bij hebben. Ja, zo is het ook. Nou, het, het is hier uh, wel een, een, een, een drukte van belang, man. Uh, be, be, Reporters die in en uit lopen en weer naar, naar, naar zalen toe, toe huppelen. Het is, uh, ik, ik vind het bar gezellig. Zo is dat. Um, Rogier Pilgr Pelgrim. Ja, die. Zing- uh, songwriter. Singer songwriter. Die maar liefst 170 optredens al op zijn naam heeft staan. Dus dat is, uh, dat is niet misselijk. En uh, die uh, staat deze maand zelfs twee keer in Paradiso. Dus, Echt waar? Ja, ik weet niet, het staat niet hierbij waar, wat nou nog meer, maar op zich wel lekker bezig dan. Dan, uh, dan, dan doe je het inderdaad goed. Ik, ja. ik heb nog nooit van de beste man hoog, moet ik eerlijk bekennen. Nou ja, ik, als ik dan kijk waar hij zo al speelt, Merlijn, Nijmegen, Metropool Hengelo, dan komt hij waarschijnlijk een beetje uit het oosten van het land. Dus dat is op zich dan wel, misschien begrijp ik dat hem nog niet zo kennen. Dat, uh, dat, maar dat, daar is de grote prijs natuurlijk voor. Hè? Precies, precies. Dus zo leren we dat kennen. En uh, hij treedt op samen met nog een uh, pianist en nog een achtergrondzangwest. dus... Uh, nou, ik denk dat we maar eventjes moeten gaan luisteren. Ja. Rogier Pellgrim. Live vanuit Boptempel Paradiso in Amsterdam. Dit is Radio 501. Het is echt ontzettend bevoorrecht dat we hier in de mooiste zaal van Nederland mogen spelen... met on on stel ontzettend toffe muzikanten. Uh, backstage is echt een hele goede sfeer. En uh, nou ja, als muziek dan een wedstrijd moet zijn, uh, dan op deze manier. Het eerste liedje wat ik voor jullie ga spelen heet... Uh, het tweede liedje heet Killing Time. of mine they seem to slip away and i know what's right though i'm afraid i am i can't waste Yeah! yeah. Been me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's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 Little talks of monsters and men. Yes. Ik ik blijf dat toch wel echt een mooi nummer vinden hoor. Ja, maar het is ook gewoon uh, wel een goede band. IJsland toch? Ja, IJsland Eindelijk is een keer goede muziek uit IJsland En een beetje vrolijke muziek. Ja, precies. <laughs> Meestal een beetje zo depressief ja. of zo. <laughs> Wat op <laughs> zich ook logisch is. <laughs> ja, er is niet veel te doen. En het, is wordt, nou... het wordt daar niet vrolijk. La, maar... Lang licht en lang donker is het volgens mij. Ja, precies. Uh... Daar moet je goed tegen kunnen. Maar goed, uh, ja, ik, ik vind het uh, echt een leuke band. En uh, ja, uh, we gaan weer even, even naar uh, de grote prijs. We hadden net uh, Please Be Frank laten horen met, met, met heel zijn orkest. Maar het, het valt toch in de categorie sing-songwriter. En uh, Michien heeft even, uh, even een interview met hem. Please be Frank, zeg maar de voorman hè? Ja, inderdaad. De enige echte. De enige echte Frank van den Ende. Uh, je hebt net uh, je show gegeven in Paradiso. Hoe was het om in Paradiso te staan? Het ja, gek, vooral dat iedereen om je heen zat. Dat was echt uh, heel cool. Ja, het is ja, wat anders. Echt, echt naar, naar, naar, naar voren, dat publiek ook om je heen zeg maar. Naar boven, naar links, naar rechts, naar onder. Overal zitten mensen. <laughs> dat is ja. wel heel gaaf. Goed gevoel over het optreden? Ja hoor, hebben we hebben lekker gespeeld. Ja. Dus uh, ik mag niet klagen. Nee, volgens mij heb je de grootste bezetting. Vorig jaar was dat uh, Jeroen Kant en de Rat in de Schuur. En nu ben jij de, de nieuwe Jeroen Kant, zullen we maar zeggen. Ja, ja negen man. Hey, ja, goed. Kijk, weet je, je hebt gewoon uh, uh, kleurtjes nodig. Tenminste, ik denk heel erg in kleurtjes wat muziek betreft. En uh, nou, ieder klein dingetje is een bepaald instrument voor nodig. En er is weer iemand voor nodig die dat bespeelt. Dus ja, dan zit je met negen man. Ja, hoe, he hoe heb je ze allemaal bij elkaar gekomen? Is het allemaal uit Utrecht? Ze uh... zijn allemaal vrienden van me van het conservatorium. En, uh... Utrecht, Dordrecht. Nee, nee ik, ik heb in Utrecht gestudeerd en zij komen allemaal, zijn allemaal gelinkt aan het conservatorium Utrecht. Dus, ja. Ja. Want uh, je woont sinds kort in, uh, in Dordrecht. Hoe ja. bevalt het in Dordrecht? Ja, een hele mooie stad. Ja, Ik, uh, ik woon er goed. Ja. En toch ga je in VS een huiskamertour doen. Uh, is Dordrecht toch wel een beetje saai aan het worden of uh, valt dat wel mee? <laughs> nee, het is echt een mogelijkheid om door die VS te reizen. Zeg maar. door, middel van, uh, door middel van huiskamerconcerten uh, kan ik echt van Seattle naar, uh, naar Florida onderin. Dus dat is helemaal te gek. Hoe ga je dat doen? Via couchsurfing of zo? Nee, het zijn echt uh, uh, mensen die het echt zelf organiseren, huiskamerconcerten. En daar is dat heel groot, want uh, de echte podiumindustrie is daar niet zo groot als hier, zeg maar. De, de kernpodia die we hier in Nederland hebben, kennen ze daar niet zo heel erg. Uh, dus mensen organiseren zelf concerten, uh, mensen betalen toegang. En ik, uh, ik, ik mag blijven slapen en ik krijg het geld. <lacht> zo simpel is het. En Wat gebeurt er als je, als je wint? Als ik win, nou, dan gaan we een mooie plaat opnemen en dan gaan we rustig aandoen en... Uh, Vooral alles goed overdenken en uh, mooie dingen proberen te maken. De goede kleuren bij elkaar uh, zoeken. Ja, een mooie kleurplaat maken. <laughs> ja. We gaan nog even naar Clean Piet kijken. Heb je heb je naar je zin ook uh, bij deze finale? Zie je veel leuke andere artiesten? Ja, het is allemaal kwalitatief hartstikke goed, weet je wel. Het is echt kiezen uit uh, alleen maar goede dingen. Dus uh, ik uh, geef het de jury hier te doen. Ja. Ja. Hé, hey, dankjewel. Yes, en sir. tot kijk. Ja, hoi. hoi. Vanuit Poptempel, Paradiso. Dit is de finale van de grote prijs van Nederland. Ik vraag me altijd af of dit soort bands ook wel eens aan bandcompetities meegedaan hebben. Nee, nee, dat denk ik niet in dit geval. Ik denk dat hun vanuit vrij niks ineens naar boven zijn gesprongen. Net als Arctic Monkeys toen de tijd. Dat was ook, nou ja, dat was MySpace toch? Waar ze een beetje door gedoemd ja, ge waren. Het verhaal dat is het Monkeys, verhaal inderdaad dat ze wel 400.000 fans hadden daar of zo. Inmiddels aangeschoven, Alex van der Steen, uh, jongen. Yes. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, jij bent net eventjes... Uh, ja, jij was in de luxe positie om even een rondje te ja, doen. Ja, ik vlieg heen en weer, hè. Hoe was het? Ja, het was uh, te gek. Ik heb net Please Me Frank gezien. Dat was met een heel orkest. En, uh, ja, dat was toch wel heel, heel gaaf. Een singer-songwriter met een heel orkest. Ja, dat is, uh, dat is wel heel wat anders dan, uh, dan normaal. Alleen iemand op het podium een beetje pringen. Uh... Ja, het deed me een beetje denken aan uh, uh, Lucky Fons Toen met... Uh, in, uh... Toen met uh, Grand Park. Augusta, ja. en, uh, ook met een heel orkest. Ja, inderdaad. Ja. In de uh, Park... Hoe heet het? Het Park. Pop Pop park. park ja. Ja, ik zat er ook naar te zoeken. Ja. weet je dat ook? Ja. Waar, waar wij toen gezellig ook waren, even goed. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat ja, ja. Moet we, ook live uitzending. We doen er wat, uh, wat aan hier bij uh, Radio 501. Nog, we komen nog van Absoluut, ja. En verder, die nog, heb... uh, nog andere dingen meegemaakt Ja, Rogier Pelgrim. En. Ja, dat was ook wel erg gaaf. Als je, als je tussen die twee uh, winnaars zou moeten aanwijzen. Ja, dan, het is nog vroeg natuurlijk. Ja, maar, dan uh, zou ik toch voor Please Me Frank gaan. Puur omdat hij met een heel orkest het anders overkwam. Dat is, dat is wel, wel extra, denk ik. Ja, dat is wel extra. Ja, als je echt naar Singer Songwriter moet kijken. Dan ja, dat vind ik, ik dus ja. ook. Het is een beetje van, is dat nog Singer Songwriter? Ja, joh? inderdaad. Het is, er staat dat tien man op het podium of zo. Ja, ja. Ja, ja dat maakt het toch anders, hè? Dat klopt niet helemaal, vind ik. Er staat ook oh. op de site, het hangt uh, tussen band en sing-songwriting ofzo. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Kies een last, kant. Lastig He? welke categorie je Ja, of je niet kies een kant en, en word daardoor de grootste, hè? Dat kan ook. Ja, dat kan Spinning ook. Spring er tussenuit. Ja. Hé, hey, um, vanavond nog hiphop? Heb je daar nog uh, dingen dat je denkt van, ah, dat ja. wil ik zien of... Nee, daar laat ik me helemaal door verrassen. Laat je daar helemaal ja. door verrassen, oké. Okay. Nou ja, uh, ik ben benieuwd wat je, wat je nog allemaal gaat zien... Um, over Hip Hop gesproken. Schoolboy Q. We, oh, we hebben eventjes uh, veel te lang niet gedraaid. Ja. Hands on the wheel. Pst. any limit on what I can do. See the top dog in heat, but I'ma fuck the world. I'ma be on tilt until God referrals. You sat me down, I'm still trying to get higher. You looked at me stupid when I took up the fire. Meanwhile, my nigga drunk as fuck, a nigga fucked up. We all fucked up, y'all done fucked up. I brought more bluffs, go back to up, you niggas know what's up. Too damn high, I can't stand myself, I love drums, driving man, I'm something else, heat on my side. You wanna than welcome the milk, about to finish your pound. You wanna than welcome the help hey. We the bro, we the bro, life for me. van de mensen die uh, in het verleden uh, in de finale heeft gestaan. Uh, 2004, als ik het goed heb. Arthur Adam. Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Ja, hallo. We hebben elkaar al eens uh, telefonisch uh, gesproken toen jouw, uh, uh, volgens mij, je vorige album uitkwam. De tijden van Awake, ja. Ja, dat is, uh, is al een paar jaar geleden. 2010. Ja, en je hebt uh, ook onlangs uh, je nieuwe album uitgebracht, hè? Je hebt alweer mijn derde volwaardige Ja, een derde ge alweer. getiteld Pulse. Ja. En dat heb je ook uh, in samenwerking met een magazine gedaan. Nou, uh, het is nu eigenlijk weer... Nee, eigenlijk helemaal niet zelfs. Lang verhaal, maar wat ik heb gedaan... Ik heb eerst uh, de hele plaat in mijn eentje opgenomen. Alle instrumenten zelf ingespeeld met een paar gastmuzikanten voor losse liedjes. En hij is nu uitgebracht in combinatie met een magazine. Uh, toen was de muziek eigenlijk al opgenomen. En het magazine benaderde me van... Uh, goh, uh, we vinden jou een toffe artiest... Uh, we zouden je graag uitbrengen, uh, wanneer kun je een plaat afhebben? Nou, eigenlijk. <laughs> en toen zijn we samen uh, aan het magazine gaan schrijven, want in het magazine staat dan weer een special over hoe de plaat tot stand is gekomen. Ja. In hoeverre heeft de grote prijs jou hierbij geholpen? Dat je hier in de finale hebt gestaan? Dat kan ik nu niet meer helemaal terugvinden, maar destijds was het wel echt heel nuttig. Ik stond toen in de finale en dat geeft toch flink wat media aandacht. Interviews in uh, popmagazines enzovoort. en de twee, drie jaar daarna kon ik dat gewoon goed op mijn cv gebruiken, uh, ook om weer nieuwe optreders binnen ja, te halen, want het ja. is een soort kwaliteitskeurmerk dan. Ja. En Wat weet je nog van die finale? Staat het je allemaal nog heel goed bij? Um, ik was de enige solist. Um, ik was uh, niet zozeer op van de zenuwen, maar ik was wel echt hyper zeg maar, echt super energiek. Echt alsof ik uh, veel te veel koffie had gehad. Um, ik heb niet gewonnen dat vond ik op zich wel jammer, maar uh, ja. Dat weet, dat weet ik er nog van. Uh, maar het niveau was ook uh, dat jaar vond ik hoog. En trouwens dit jaar ook. Ik ja. We heb wel weer erg genoten. Was het ook uh, eenzelfde entourage? Dezelfde opstelling in de zaal? Heel uh, intiem? Uh, de opstelling was hetzelfde. Wat toen wel echt een spelregel was. Dat er uh, niet meer dan twee of drie mensen op het podium mochten. En uh, de... Instrumenten moesten akoestisch zijn. We hebben hier uh, Please Be Frank uh, net op het podium gehad. Die stond met uh, negen mensen op podium, inclusief een strijkorkest. Uh, negen mensen ja. met een strijkorkest, een elektrische piano, een elektrische gitaar, een elektrische bas. Ja, uh, dus dat dat, dat, dat had toen niet gemogen. Nee, nee, nee. Um, jij bent hier uh, toch ook wel een beetje, denk ik, om Tim van Doren uh, te supporten. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja, ja. En hij is ook de enige act die helemaal in zijn eentje op het podium staat. Ja. Dus uh, jullie hebben heel veel met elkaar gemeen? Uh, ja, we hebben wel meer met elkaar gemeen. We wonen in dezelfde stad, of in ieder geval dezelfde gemeente, gemeente Enschede. Uh, hij zit bij mij in de band. Uh, en ik heb hem ook gevraagd om in mijn band te komen, omdat we heel veel gemeen hebben. Hij is ook singer-songwriter, multi-instrumentalist, speelt alle instrumenten grotendeels zelf. Uh, benadert ook liedjes als songwriter en is ja, een geweldige muzikant. Ik ben ja. ook fan van hem, dus ik was heel blij dat hij met mij mee wilde doen. Ja. En uh, je hebt dus ook op hem gestemd? Ja, ja. door. <laughs> ja. um, uh, hoe gaat het nu? Uh, met, hoe is het, album ontvangen, het nieuwe album ontvangen? Uh, tot tot dusver goed. De, zeg maar, de bulk aan recensies moet uh, volgende week gaan beginnen. Uh, maar ik moet zeggen, de eerste individuele reacties uh, waren echt aan de ene kant heel lovend en aan de andere kant zeg maar, van de commerciële partijen van we vinden het prachtig. Maar niet zo geschikt voor ons vrolijke radioprogramma. Dat, maar goed, het is ook een wat moeilijker plaat dan de vorige om naar te luisteren. Je moet er echt voor gaan zitten. Ja. Het is, het is meer, een, uh, meer een whisky dan een, uh, dan een pilsje. Zeg maar. nou, ik heb toch een uh, flink aantal tracks kunnen vinden die we op de Radio 501 playlist hebben uh, kunnen zetten. Maar daar zijn die ook 501 voor. Ja, zo is dat. Ik wens je heel veel plezier uh, vanmiddag nog. Dankjewel, hetzelfde. Ik hoop uh, een mooie eindnotering voor Tim. Ja, ik heb er vertrouwen. En uh, nou, we blijven elkaar uh, volgen in de toekomst. Excellent. Hartstikke okay. goed. En als er nu een echt hele goede DJ in de Radio 5 Lener studio staat... ...dan heeft hij misschien wel een track van jou klaarstaan om in te starten. Je weet het niet, hè? Ik weet het niet, nee. We, we gaan het gewoon eventjes afwachten. Okay. Terug naar de studio. Ja, die hebben we, die <laughs> hebben we niet klaarstaan. Nee. <laughs> maar dat maakt niet uit. We hebben wel wat anders leuks gehad. Ja, dat was eventjes tussendoor een, een, een interview van, van onze Rob. En... Uh, wat heb je klaarstaan? Nou ja, ik Wat heb ik, ik, je wel klaarstaan. Ik, ik heb uh, klaarstaan: one little, one little plane she was out of the water. Dat vind ik zo mooi. En je hoort, je hoort het bijna nergens. Ik Ni ken het niet eens, man. Geen grote zender die het oppikt. Hmm. Maar wij dan weer wel. She was out, she was out in the water. She was out in the water, she was out in the rain She was singing a song no one else could hear her play She was shivering from the kindness of a boy she wasn't supposed to see She was walking into water, she was drifting in the sea She was risking all the things she couldn't Ik vind dit dus gewoon heel mooi. Ja maar, ja, maar ik had er ook nog nooit van gehoord eigenlijk. Dus dan moet je vaker draaien. Ja, nou dat hebben we, heb ik al gedaan, want het is al uh, oh. denk uit maart of zo. Oh. Ja. Was ik toen. Weet uh, je opletten, uh, had Dave? Ik ATV die dag of zo. Nee, ik denk het wel, ja, ik denk het wel. Ach ja, Ja, um. ja we hebben ook weer, we hebben weer muziek van uh, hier vanuit Paradiso. Van uh, ja, eigenlijk een beetje de Jack en Mac White van de Lage Landen, hè? Uit Maastricht. Uit Maastricht, ja. echt waar. Loes Wijnover en René Wijnover. Dus het is of broer en zus, of het is een stel, je weet het niet. Of, of, of het is, uh, net als uh, bij Jack en Mac, een, een act. Ja, nee, die waren toch wel echt getrouwd geweest geworden? Nee, de, de, die verhalen gingen alle kanten oh, op. Het okay. was of getrouwd en toen of was niet. broer en zus. En ja. hij, joh, dus laat, een, okay, ja. Geen idee, laat nee, maar gaan. Ik weet, niet. Uh, ik weet niet wat voor muziek het is, maar ze speelden onder andere het voorprogramma van The Kick. Dat klinkt dan op zich wel weer, uh, weer leuk. Dat of, doe je. of dat verband had met de muziekstijl die zij spelen, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ze denken wel ingewikkeld, want hun EP, die heet niet nu, ja ook nu, maar 2012 voor altijd. Of zoiets. Oké, okay, dus. dus. ik er niks van ja. eigenlijk. Nou ja, we gaan gewoon luisteren. Clean Piet, de wandelaar. Iedereen. Um, um, heeft Loes geschreven, um, ja, we liepen de Vierdaagse in, in, in Nijmegen en Loes uh, wou een... Uh, Super geniaal, nummer gaan schrijven. Alleen uh, het kwam er niet uit. En, en ik maak me ook wel zorgen, want ja, zonder Loes geen liedjes. En uh, toen heb ik haar naar Zolder gestuurd bij ons thuis. En ik heb gezegd: je mag pas naar, maar iets in elkaar. En je pas terug als je iets hebt. Dus Loes kwam na een half uur terug van: oké, okay, ik heb ze in elkaar getlansd. En dat is ons laatste liedje. Ja. Ik heb wel blaren, maar het zijn geen hele grote. Pijn zit tussen je oren. Ik heb geluk slechts een wandelaar te zijn. Ik hou niet zo van sporten, wel van lopen. De tijd gaat zo langzaam zonder dat je je verveelt. Vooral wanneer je elke uur loopt te hopen. Dat als je thuis komt alles is zoals jij wilt. Bladen, maar het zijn geen hele grote Pijn zit tussen je oren Pijn is fijn Pijn is als je hart is gebroken Ik heb geluk slechts een wandelaar te zijn Thank you.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 Dit was een mededeling van Sieren. Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501-medewerkers doen? Als jij in een team van prettige, store gemotiveerde muziekdieren? Dan zijn wij op zoek naar jou. Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, Productiemedewerkers en ICT-specialisten. ICT Stuur een mail met jouw motivatie naar Studio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 Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut bhv 4 u biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening. BAV 4 u biedt trainingen vanaf acht personen tegen zeer scherpe tarieven... en is tevens het adres voor het aanschaffen of huren van een AED. Heeft u weinig tijd? Wij bieden een bhv cursus per dagdeel. Geheel volgens de geldende richtlijnen is BAV 4 u het juiste adres om actie te ondernemen wanneer het nodig is. Krijg voor meer informatie op wwwbhv 4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 Live vanuit de hoofdstad, dit is Radio 501. en Sarah. Ja, ik moest even, even correctie uitvoeren. Want we hadden het over uh, Jack en McWhite. Alleen, dat had, komt niet echt in de buurt, <laughs> de, hè? <laughs> Sorry. Sorry. Had even niet op zitten letten. Want het waren uh, René is helemaal <laughs> geen man. Maar dat is de tweelingzus van Loes. Dus, uh, hadden we ons er iets meer in moeten verdienen, <laughs> ja, misschien? <laughs> ja, ja, dat krijg je. Wij zitten beneden en dat gebeurt allemaal boven. Ja, je kan dus, ook je kan uh, niet ja. alles bijhouden, hè? Dus uh, ja, uh, <laughs> het waren dus oh. de, de Tegan en Sarah van de lage landen eigenlijk. Ja, het, van, Dat van, zijn van, dan ook zusjes. Vandaar dus Tegan en Sarah precies, en uh, uh, uh, uh, Lucien die had de eer om de kleedkamer ja, ik, te Ja, ik hoop dat Lucien krijgen. onze fout eventjes een beetje recht kan zetten hoor. Ja, die, die mocht in ieder geval in de kleedkamer van deze twee schone derens. Oeh, dat zou ik ook wel willen zijn. Ja. En nou, van ja, Piet, mm -hmm. jullie zijn echt net van het uh, van het Paradies podium af uh, gekukeld, ja. hoe, uh, hoe beviel het? Ja, het, was, uh, ja het, is zo, het is iets waar je zo hard naartoe leeft. En dan weet je wel, kwam de oploop en kwam er iets van: Yes, eindelijk. Eindelijk is het zover. En nu is het nog ook een beetje: Ja, ik, ik er is niet alsof een, ja, ik weet niet. Het is ook weer, ja, ik weet niet, je leeft er zo naartoe. Kijk, het is, het is ik heb ook een beetje dubbele gevoelens over of zo. Weet je, wel, je wilt alles geven en misschien. Ja, was het ja, dan ben je bang, was het 1% te weinig of was het goed? Of ja, ook gewoon niet blijf met vragen, van het, ga je van het podium af. Ja, zo ja. ook, ja. Ja, want jullie hebben vorig jaar jullie EP'tje uitgebracht. Daar hebben jullie ook nummers van gespeeld. Maar ook een nummer over een wandelaar. Uh. Ja, de, we hebben niks van onze vorige EP gespeeld. Oh, okay. We hebben alles wat we nu hebben gespeeld, staat, komt op op ons nieuwe cd. Of komt <laughs> überhaupt niet op een cd, nog niet, misschien ooit. <laughs> maar... Uh, ja, dus ja, het was inderdaad precies wat René zegt, ik ben dan bang dat ik 99% heb gegeven. Je stelt je in, je loopt op het podium van oké, okay, we gaan ervoor. Maar je moet toch ook, je kunt niet alleen maar genieten en je moet ook gewoon weet je, wel goed spelen. En ook misschien een beetje van tevoren, als mensen zeggen alleen maar genieten, weet ik het ja, je moet zeker niet, maar je moet ook, je bent ook gewoon geconcentreerd. Je kunt niet elke noot genieten, je wilt ook gewoon, weet je wel, je daar... verhaal, verhaal vertellen en goed spelen. En gewoon, het is ook gewoon een optreden, en dat, ja. Nou, ja, het kwam wel goed over volgens mij, toch? Laat het hopen. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, hoe schatten jullie de kansen in? Het is natuurlijk een hele sterke uh, competitie. Ja, ja 50% kans. Winnen of verliezen. En wat gaan jullie doen als jullie winnen? Dan uh, gaan we... Ga ik, uh, gaan we shoppen van het geld. Ja, gaan ga we handschoenen van 5000 euro uh, kopen. En ik wil graag nieuwe wieldoppen op mijn auto. Ja, precies. En wat gaan jullie uh, nog wat in het, in het album steken dan? Ja, waarschijnlijk ook wel. Ja, waarschijnlijk ook wel. <laughs> ja, nou het album is eigenlijk al zo. Of ja, het EP, nu EP is bijna zo goed als af. Dus uh, veel geld is daar uh, eigenlijk niet meer voor nodig. Maar ja, we, ja, weet je, als je geld hebt, dan, dan, dan ja, dus het ontneemt een beetje de druk van uh, ja, geld hebben is gewoon leuk. Ja, we, we, ja. Geld hebben is gewoon fijn, we denken wel iets. Ja. Het doel is überhaupt dat je wel geld verdient met muziek, we ervan leven. Dus we hebben nu in ieder geval kunnen we nu een paar weken weer vooruit als we ja. winnen. In ieder geval naar het strand, denk ik dan. Ja, het, sowieso, ja. ja. Wordt het ook een soort strandtour, komt dat eraan? Want één van jullie twee is helemaal wild van de zee, of alle ja, twee? Ja, allebei. dat klopt. De vorige CD stond ook heel erg in het teken van de zee. Um, het is misschien ook wel raar, maar door, gewoon door het afgelopen jaar dat er op zoveel gave plekken zijn geweest... die echt niks met zee of strand te maken hadden, ben ik... De zee staat voor mij nog steeds zo hoog in het vaandel, maar weet je wel, zee of we geen zee, we komen er gewoon aan. We komen ja. gewoon spelen. Heel goed, nou dank jullie wel. En uh, geniet nog even van, uh, van de rest van de dag. Ja, Kees heel mee veel straks hè. Ja, ja, zeker. Kees, ja. ja. Oké, okay, dankjewel. <laughs> dankjewel. Ja, dankjewel. Yeah. Vanuit Poptempel Paradiso. Dit is de finale van de Grote Prijs van Nederland. ja wallpaper uh, van uh, Stegold weet je ik, ik ja ik bedenk nummer. ik, ik bedenk, bedenk me net misschien onderbewust ja, die ik had het net over dus ja. het bank nee dat klopt dat ik wou het niet in de uitzending <laughs> zeggen maar inderdaad ik kwam vragen van begon je daarom over dat bang? <laughs> Ja dat, is, uh, ja, dat is gewoon het onderbewustzijn. Ik, ik ga even ja. een uh, klein beetje kapot hier, oh. ja Het is uh, het on onderbewustzijn uh, waar, uh, waar je niet bewust van bent. Ja, ah, is... daarom heet het ook zo. Inderdaad, buiten de uitzending om even over, over behang. Ja, and rock'n'roll uh, jongens, het is allemaal rock'n'roll hier, roll Dat hier, oh, in toch de zo, ja Ach ja, um, jeetje mina. de niet Drukte van belang. We hebben nog een, nog een interviewtje klaarstaan met uh, Rogier Pelgrim. Ja, die we daar net uh, draaiden. En uh, daarna horen we een bandje die aanstaande woensdag dan weer gewoon op de Koepersweg uh, komen spelen bij ons in het programma Dex Drums. En dat zijn de Dress Up Dolls. We zijn naast uh, Rogier Pelgrim in de katakommer van uh, Paradiso. Je hebt, uh, jij doet mee aan de finale van de Grote Prijs. Klopt. Hoe, uh, hoe vond je het optreden gaan? Oh man, het was echt uh, een heel bijzonder optreden. Sowieso, kijk, ja, Paradiso is natuurlijk een zaal die heeft gewoon iets heel bijzonders. Als je daar mag spelen, dat is gewoon een voorrecht. En dat maakt dat je heel erg naar zo'n optreden toeleeft. En uh, als je dan in die zaal staat en je ziet die balkons en... Gewoon hoe mooi die zaal is, dan, dan, dan uh, maakt dat ook gewoon iets extra's in je los, denk ja, ik, als artiest. Het, het is ook nog eens een keer stijf uitgekocht. Ja, dus, uh, en, en, en dat is sowieso natuurlijk gewoon fantastisch om voor, uh, voor veel publiek en ook nog aandachtig publiek te spelen. Want het was een heel prettig publiek. Ja, ja deden ook leuk mee uh, met de amazing opdracht. Ja, dat was ook echt uh, te gek. Nou, ze zongen niet met mij mee, maar ze klapt. Ja, precies. Ja, maar uh, dus, dus dat was heel erg tof. En wat je ziet van ja, heel veel mensen die komen toch voor een bepaalde deelnemer. Uh, maar uh, ja, er is ook wel echt aandacht voor, uh, nou ja, voor iedereen. En, en dat is heel erg leuk. Ook hier backstage merk je dat, uh, dat de sfeer uh, bij de artiesten onderling ook echt super positief is. Ja. En dat uh, iedereen het, uh, ja, dat er gewoon geen haat en neid is. En dat iedereen elkaar echt het licht in de ogen gunt. En dat, en dat is echt fantastisch. Want uiteindelijk weet je wel, het is een wedstrijd. Maar dat is een soort van noodzakelijk kwaad, zeg maar. Ja, want over wedstrijden gesproken. Je hebt ook, ook mede gedaan naar de beste singer-songwriter van Nederland. Ja. Hele andere entourage, ook een andere opzet. Maar... Is er voor jou dan nou nog een verschil tussen die twee? Nou ja, kijk, de uh, beste Singer Songwriter was een televisieprogramma. Dus daar kijken dan toch een paar honderdduizend mensen naar. Dat is dan... Ja, dat is toch anders. Uh, dat leeft ook nog net iets meer... In Nederland, moet ik dan wel uh, eerlijk zeggen. Uh, maar het, uh, ja, de grote prijs is iets minder, hoe zou ik iets minder hysterisch, zeg maar. En dat uh, vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. Maar ik heb ook met heel veel plezier aan uh, de beste zingers van Wijter meegedaan. Ja. In januari kwam uh, je EP uit, Our Dear Lady of the plains. Ja. Werkt nu ook al aan een nieuw uh, album? Is nou, dat, uh, het is de bedoeling dat er komend jaar een uh, nieuw album gaat komen. Maar uh, dat staat allemaal nog wel heel erg in de kinderschoenen. Dus uh, het is de bedoeling om de komende maanden hard te gaan schrijven. En ik hoop dat het, uh, dat het gaat, uh, gaat lukken. Want ik, uh, dat is wel een droom. Nu, ik heb er nu een EP uit. Maar om een echt een full lengte album te maken. Dat lijkt me wel heel erg kicken. Ja, met de band ook dan? Of zijn het wel echt je uh, eigen, eigen nummers dan? Uh, nou ja, kijk, het zijn sowieso mijn eigen nummers. Maar uh, ik denk wel dat, het, uh, dat ik het tof vind om ook de band erbij te gaan betrekken. Er zullen ook wel echt uh, hele kleine liedjes op staan. Maar ik wil ook wel gewoon af en toe wat meer uitpakken. Ja, want je pakt, uh, begon ook met een, uh, met een solo uh, nummer. Ja, dat klopt. Omdat ik ben toch singer-songwriter. En dat wilde ik aan het publiek laten zien van, hé, hey, dit is ook gewoon wat ik doe. Kleine liedjes. Dus ik wilde ook gewoon wat verschillende kanten van mij laten zien en... Uh, ik denk dat het gelukt is. Ja, tot slot. Wat is nou voor jou uh, de definitie van een singer-songwriter? Ik vind dat sowieso een singer-songwriter is een heel discutabel begrip. Ik vind het ook best wel een vaag begrip wat eigenlijk de afgelopen jaren pas de kop is gaan opsteken. Maar wat mij betreft is een singer-songwriter iemand die zichzelf begeleidt en die zijn eigen liedjes schrijft. Ja. En, uh, en een singer-songwriter is ook vaak wel een individu. Heel soms een duo. Uh, en dan kan het wel zijn dat hij zijn eigen liedjes met meerdere muzikanten uitvoert. Maar het gaat in principe... In beginsel is het iemand die zelf schrijft en zelf uitvoert. Helder. Nou, veel plezier straks nog met Kees Mayfield. Die is nou net begonnen, geloof ik. Ja, te gek. Ja. En uh, spannend. Afwachten ja. wie, er, uh, wie er met die prijs vandoor gaat. Ja, ik vind het heel erg spannend. Maar uh, ik heb een heel lekker optreden gegeven. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En uh, ja, wat die uitslag dan is, dat uh, ja, je bent toch aan de grillen van een jury overgeleverd. Dus uh, we zien wel. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Joop. Live vanuit Bob Tempel Paradiso in Amsterdam, dit is Radio 501. We got together for a fresh injection. Don't worries now, we know just how to get there. We need your help. We really need to solve this. We think we're done Placing walls and fences Somehow Hey, hey, ehm, um, hey. Oh, hey, de Lumineers, ho, oh, hey, de Lumineers, de Lumineers, ook zo'n ja. bandnaam die je ook niet kan onthouden. Want dit nummer ken ik wel, maar de Lumineers, nooit van gehoord, nooit van gehoord, de, natuurlijk wel, maar dat blijft niet, ken jij blijft net, niet, Alex? Laat blijft niet plakken? Ja, ik denk hier gehoord. Dat zou ook dat zo moeten kloppen, kunnen, natuurlijk. Ja, nee, wij, wij, wij hebben het nog niet gedraaid, maar. Nee, ik, ik hoor het wel eens op 3FM dan. Dus. Ja, dan zal dat het zijn. Ja. Ik, ken het maar, ik, ken, ik ken het ook wel. Hou niet we... in dat andere DJ's niet draaien hier, hè? Dat kan ook zomaar. Ja. kan ook zomaar. Ja, dat kan ook. Um, de grote prijs, wat, wat, wat kan je nog verwachten? De, de, de bendes moeten. Ja, ik, uh, ik weet eigenlijk moeten niet. volgens mij eerst straks. Ik weet eigenlijk niet wanneer de, de uitslag bekend wordt van de sing Rides. Want ze hebben allemaal een uh, ding gedaan. Dus nu ze, zal wel erg juryberaad zijn. Ja, dan horen we het als eerste natuurlijk. Dat ik, uh, ja, ik, weet, ik, ik. ik weet niet of wij dat nog gaan meekrijgen. Wij zijn er zelf tot vijf uur in de uitzending. Ja, ik, dan moet, dan moet je, staan we dan moeten in de ze de snel taal. beraden. Dan moeten ze snel beraden. Um, in ieder geval uh, uh, Benson, uh, uh, Karma's Lab, Einstein Barbie, Misery Kids, Uber Ich. Vind ik uh, Uber -ich. Een, beetje, een beetje dubieuze je uh, je nou, naam. Uber <laughs> en dan uh, Villeneuve. Uh, we gaan uh, heel, heel internationaal. En dan uh, Hille. Ik, ik weet niet of je het zo ja. uitspreekt, heel, heel, heel, heel hill of hele. Maar uh, die, die zijn straks aan de beurt en dan hebben we vanavond nog de de hiphop en wat kan je nog even, onder andere bij de hiphop uh, verwachten? Dat is uh, bijvoorbeeld Ronnie Flex, Kel, Ibra, Omega met puntjes uh, tussen uh, alle letters. Flow and Co, discipline en Rother real. Ja, dat is één act hè? Discipline and Rother real. Ja, discipline ja. and rather real. Dat is oh. inderdaad één act. Dus uh, dat kan gezellig worden hier. Ja, dat gaat leuk worden. Dat wordt uh, even een stomend avondje hip op. Voor Ronnie Flexie die doet uh, trouwens ook al redelijk aan de, aan de weg timmeren. Ja, dat ja? is de grootste naam. Ja, ja. dat denk oh, ja? ik wel. Die heeft al uh, iets met uh, je broer gedaan. Ja, dan is het daarvan, ja, ja, ja. Ah. Kennen we die ook? Je broer. Ja. Van je broer wel. hè Van je broer, ja, ja die heb ik hier hoor. Ja, Draai die even, man. Dat is een banger. Dat is, dat is, uh, dat is uh, een stereo op, op 40 en, uh, ja, en gaan inderdaad. Zet hem maar even op zei je Zet hem maar even op buren ruzie Ronnie Flex heeft hier dan niet aan meegedaan, maar dit is uh, Harry in mijn oor van Je Broer featuring I am Aisha. Veel te hard, doet het volume niet omlaag. Oh jongen, als uh, Ronnie Flex hier een beetje bij in de buurt komt, dan, uh, ik, uh, dan is het, ik ik idee, dan is het maar, gewoon uh, vet. Dan, ja, dan, dan hakt het erover vanavond. Ja, ja uh, Alex die komt dit uh, binnenrennen met Hate uh, heet nieuws, vers van de pers. De winnaar van de Singed Songwriter. -race Zweet mekent. staat op mijn rug. Nou, Alex, uh, zeg het maar. Ja, Rogier Pelgium heeft gewonnen, dames ja. en heren. Ja, dem. Hey. Oh, Daar gaan we dus uh, meer van horen. Absoluut. Zometeen sowieso, maar uh, ja, we hopen voor hem dat het ook uh, een doorbraak kan betekenen voor hem. Ik ja. denk het wel, in de zaal sloeg het erg aan, uh, net bij de uitslag uh, groot applaus, dus terecht ook uh, volgens jou. Ja, denk het wel. Ja, ja toch, wel. toch wel. Ik zei net dat ik uh, Police <laughs> Frank toch wel wat ja, uh, ja, vetter vond, omdat het met orkest was. Maar gezien, als je echt naar puur singer-songwriter moet kijken, dan is dit terecht de winnaar. Ja, ik, ik, vond de, ik vond de zusjes toch ook, wel, uh, toch ook wel goed hoor, maar. Ja, maar dan laat ja. je je weer uh, leiden door andere motieven. Ja, denk dat is misschien wel ja. zo. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval de, de eerste winnaar van de dag is dus bekend Rogier Pelgrim. En uh, het, het is van zijn optreden eerder, eerder op de dag, uh, maar we gaan even draaien: Mind Ice Tramp. Vanuit Poptempel Paradiso dit is de finale van de Grote Prijs van Nederland Sesoomwai, Seso, Sesoem wij to all het karry And we knew wij and we knew wij and we knew we only had a little while. in the middle. In the middle, in the middle Just keep ticking over Before you know it, before you know it Before you know it, parent to parent oh. To have it all, to have it all To have it all, still one more One thing's for sure, one thing's for sure One thing's for sure, we're all getting older you, cut so deep, yet growing through and through. The mirror, but it's not looking back, forget about it, I'll miss it more than I admit, I can't remain, dancing in the shadow Van de grote prijs van Nederland. Quit smoking 3 hours ago. Maybe still hopeful, my burn down so. then again, how's it so? I got a stick up in my mouth, yo. Down I go. Nobody here to judge me though. Nobody here to stop me. No. Walking down the road with my megaphone. My pants down low, my big hat on in y'all.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 What yeah, you lost and haven't found Well then it's clear to me Why you were me Just fell in love with sound. I just don't I don't get it, don't get it Just let me now don't get it, don't get it Just help me out I don't get it now I'm all out Out of words and out of sound Scribbling this and I'm scribbling that Scribbling this and I'm scribbling that Pity the fool that ain't skippin' the track Cause yo, this is what you get man, this is a track I don't give a damn if you thinkin' it's waxy Yo, let up another one, people are sleepin' Let up another one, people are dreamin' Let up another one, nobody sees me Let up another one You keep on lookin', keep on lookin' In your mirror to the ground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 Don't know cause the reason gone and they easy coming and easy going Now Scribbling this and I'm scribbling that, Scribblin' uh. Scribbling this and I'm scribbling that Ja, chef special, scribbling. En uh, het zit er uh, voor ons, uh, wat de uitzending betreft, alweer op. Ja. Uh, Zometeen gaat uh, volgens mij Matthijs weer verder. Die staat al naast me te trappelen. Samen, samen met Ariadne. Ja, uh, hij staat, ja, echt, hij te staat echt te trappelen, trappelen ja. uh, inderdaad. Um, en we hebben straks een, uh, een interview met de, de winnaar van de grote prijs... bij de singer-songwriters Rogier Pelgrim. Ja, dat hoort en straks uh, straks. nog heel, heel, heel, heel veel meer. Hip-hop, bands, alles. Uh, wij gaan lekker uh, de zaal in. Genieten van uh, van, het, uh, yes. nou ja, van alles. Van, van de muziek. Van de muziek. En, en van bier, denk ik, dat ze bij ja, de bar ja, ja. ook zullen tappen. M dat, ja. Eerste ja. rondje was van Patrick, hoor ik. Dus, Oké, okay. uh, nou ja, dat gaat helemaal goed komen. Uh, heel veel plezier nog gedurende de uitzending. En ja, dan uh, ja. gaan wij, uh, dit gaan was, wij dit eruit was, was, met Dio. Dit was Dexter de Drum, zorg Woensdag zijn we er weer om acht uur. Dankjewel voor het luisteren. En uh, veel plezier verder met de Grote Prijs van Nederland. 5